Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op 22 maart... in het Brusselse metrostation Maalbeek... mogen vandaag het station bezoeken. Het parket noemt dat een belangrijke stap in het verwerkingsproces. Het station raakte zwaar beschadigd door de aanslag. Maandag gaat het weer open... maar eerst kunnen betrokkenen nog een keer terug naar de plek van de aanslag. Ze krijgen begeleiding van de politie, het Rode Kruis... en andere diensten die na de aanslagen betrokken waren, schrijft de VRT. In Syrië zijn bij beschietingen door het regeringsleger 25 mensen omgekomen. Het zijn vooral burgers, melden bronnen bij de oppositie. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... kosten de bombardementen op een woonwijk van Douma aan 13 mensen het leven. Douma is een voorstad van Damascus. Er zouden 22 gewonden zijn, dus het dodental zou nog kunnen stijgen. En het Aleppo Media Center stelt dat er bij luchtaanvallen... op een woonwijk in het oosten van het zwaar bevochten Aleppo... 12 mensen zijn gedood. In Amsterdam heeft de politie bij een drugsinvalling in een café 13 mensen aangehouden. Bij huiszoekingen werden vervolgens nog drie mensen opgepakt. In het café is een kleine hoeveelheid soft- en harddrugs gevonden. En bij huiszoekingen in Diemen en de Bijlmen vonden agenten onder meer 2 kilo harddrugs, 30.000 euro contantgeld, 1000 euro aan vals geld, vuurwapens en munitie. Op het congres van GroenLinks in Amersfoort is Jesse Klaver gekozen als nieuwe lijsttrekker. Hij was de enige kandidaat. Klaver volgde een jaar geleden Bram van Ooyekop als fractieleider in de Tweede Kamer. De Kamerverkiezingen staan gepland voor 15 maart volgend jaar. Het weer vanmiddag een mix van wolken, zon en buien. Soms kunnen die gepaard gaan met hagel. Bij een vrij stevige noordwestenwind is het maximaal 10 graden. Vanavond neemt de buigheid af. En na een koude nacht krijgen we morgen opnieuw een onstuimige dag bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Goiimeer en Knopendiemen... 7 kilometer file door wegwerkzaamheden. Het staat daardoor ook stil op de A6 Lelystad richting Muiden... voor berg 4. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knopend Ridderkerk en plein een kwartierverdraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen Leiden en Wassenaar. Een kwartier vertraging. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groberend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Een heerlijk begin hè, voor een uur twee van uur 2 van Zandvoort op zaterdag bij CWM. Uit de jaren 80 hoor je The Temptations en Treat Her Like A Lady. Nou, het is 7 over 3, uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard gaan we weer schakelen, luisteraars en niet te vergeten kijkers... naar het NKC Camper Experience op het circuitpark Zandvoort... want daar is voor ons aanwezig Cor Draaier. En uiteraard gaan we zometeen uh, na een tweetal platen weer schakelen met uh, Joop van Nes, Want die is voor ons aanwezig bij SV Zandvoort thuis tegen Arsenal. We verlieten hem het eerste uur met een 0-0 stand. Wellicht dat daar verandering is, is in gekomen. En natuurlijk om half vier een uitgebreide evenementenagenda. We hebben natuurlijk volgende week Koningsdag. En uh, ja, de ouderwetse Koninginnendag zit er ook weer aan te komen. Ja, <laughs> wat ga je doen? Die is, die is, die is minder druk dan uh, twee jaar geleden. Maar goed, de evenementenagenda half vier... Houd uw pen en papier bij de hand. Eh, we hebben natuurlijk nog de Zandvoorts nieuws in het kort. En ik zou zeggen, uh, veel muziek. En ik zou zeggen, uh, blijf uh, luisteren en kijken... naar uw lokale ZFM Live vanaf de Tolweg 10a. Ja, mijn collega heeft het steeds over uh, meekijken. Nou, dat doe je heel eenvoudig via www.zfm-live.nl. Kan je meekijken in onze studio aan de Tolweg 10a. Lekkere muziek onderweg van Nicky Jam. Hier is El Pardon.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 Nou, jullie als luisteraars zullen waarschijnlijk wel dikker zullen ze Prins vergeten. Die is natuurlijk uh, van de week uh, plotseling overleden. Plaat van Prins komt zeker nog langs vanmiddag tussen drie en vijf uur. En wil jij jouw favoriete Prince plaat horen op de radio? Laat het even weten via de Facebook-site FM Salvoort. Daar vind je hem op. En stem nu op jouw favoriete plaats. Nederland was cool. We ga ik live over naar Duitsersveld. Nee, Ja, maar de Zandt ondertussen 1-1 is Tijdens het wereldnieuws op CFM uh, werd uh, 1-0 van Zandvoort. Uh, prachtig mooi doelpunt van uh, Magielsen, uh, Koen Magielsen. En daarna werd uh, Arsenal alleen maar uh, sterk, sterk, sterk Een op het doel van Zandvoort. Dus juist een bal via een been van een Zandvoortse, keeper. Uh, Zandvoortse verdediger. Ging achter de keeper van Zandvoort, de Zanders 1-1, en we spelen in de 39 e minuut. Zwarte luchten breken open aan de horizon. Nu zal ik me warmen aan de stralen van de zon. Ik heb de liefde geprobeerd, nooit was het wat verleid. Lekke muziekadess van Edcilia, Ramli en Hemel en Aarde op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hebt de favoriete plaats van jou, van Prince. Je kan hem nu aan ons doorgeven via de Facebook-sites. En dan moeten we hem natuurlijk wel op dit moment bij ons hebben, Albert-Jan. Anders kunnen we hem moeilijk draaien, want Prince deed niet aan Spotify. Nee, dat had hij een ekel aan. Dus stem nu op jouw favoriete Prince-plaats. that's the way it works.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 charms around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise, got a feeling most of treasure, and we love so deep we can't. Deze Felix gebruikte natuurlijk de oude single van Chaka Khan voor dit nummer. We hebben het over Ain't Nobody. En dit was inderdaad ook de single Ain't Nobody. Ja, Voor het slot van de eerste helft, SV Sanford tegen ASV Arsenal... gaan we weer over naar Duitsers, naar Joop Fres. Ja, waar het heel aangenaam is geworden. Grote hagelstenen komen hier naar beneden, maar de wedstrijd gaat uiteraard gewoon door. De heren van het 6 is dat geloof ik... Die mogen gelukkig naar binnen. Want de wedstrijd is nu in de pauze. gegaan. Zandvoort nog niet. verspeld in de 44 e minuut. Ja, en Zandvoort heeft het de laatste... Nou, het zal het zijn. Kwartier. Behoorlijk moeilijk gehad. Uh, moest achteruit voetballen. Arsenal die kreeg echt uh, heel veel kansen. Het is echt dat Joris Schmid in die goal stond. Want hij heeft geweldig gekiept. En toch, toch. Een afgekeste bal, die kon hij niet op reageren en dat, uh, dat zorgt dus voor die 1-1. Dus, uh, Zandvoort is absoluut niet sterk, het komt namelijk op de helft van Arsenal. En nu ook weer, is er weer een poging van Zandvoort om er toe te gaan, maar dat is weer onderbroken. Arsenal is nog steeds in, in de bal bezit. Nee, nu gaat de bal dan via iemand van Arsenal over de zijlijn en Zandvoort mag gaan ingooien. Jussen in Luijzer gaat ze ermee bemoeien. En dat betekent dat we aan de linkerkant van het, van het veld zijn. Max Aardewerk, nou, terug naar uh, Luiten, Luiten, nu naar Boy Visser, Boy Visser. Die geeft de verkeerde paas, die geeft de paas naar een Arsenal-speler. Dan gaat iemand dwars vrijkomen, nee, Smit kan ingrijpen, Godzijdank, want het, hier was, uh, het was niet prettig wat hier gebeurde. Nu, Zandvoort, de Koen Maghielsen, die probeert die bal uh, weg te krijgen naar een medespel, dat lukt hem net niet. En hier wordt gepoten voor een overtreding van Zandvoort, neem ik aan. Ligt die speler van Arsenal in ieder geval in de cirkel. En uh, die heeft verzorging nodig. En die is nu op dit moment uh, bij hem aangekomen. Zandvoort ja, heeft het zwaar, zoals ik al wilde. En, uh, ja, en dat speel je ook nog zonder je, je hoofdtrainer. Ja, het is uh, erg jammer. De hoofdtrainer die is niet aanwezig omdat zijn vader onlangs is overleden. Ik, ik meen deze week. Samenvoort speelt ook met rouwbanden daarom. En uh, uh, het is allemaal heel erg uh, onprettig natuurlijk. Goed, de speler van Arsenal is weer opgelapt en de wedstrijd gaat weer verder. Mitchell Braams, kan hij de bal te pakken. Nee, het is zelfs uh, Patrick van der Oort die ingevallen is voor uh, uh, de, de Dylan uh, Kreuger. Die de bal gaan afpakken, maar het is weer uh, Arsenal dat in, uh, in balbezit is. De spelers komen gewoon vrij te staan. En kan, kan tikken, heen en weer tikken, volop. En dan gaat iemand een rus maken. Er komt een 16 meter het gebied in. En dan wordt iemand gestopt door Max Aardenwerk. Aardewerk, daar zijn even met Armenio. En die gaat Patrick van der Oort aanspelen. En daar gaat, even kijken, daar gaat... Ik kan het niet zien hier vandaan. Boy Visser. Boy Visser gaat in de rush beginnen. En die komt alleen nog de keeper tegen. En die keeper, ja, die kan die bal stoppen. En ondertussen ligt er een... De speler van Arsenal in het stadsafbrief van Zandvoort, die heeft verzorging nodig. En zo gaat hij 45 minuten wel volkomen, maar dat wordt uiteraard wordt dat bijgetrokken. Hij heeft last van de knie. Het gebeurt uh, nou, 20, minuten, uh, 20 meter van me vandaan, dus het is, uh, ik kon het zien. Ja, net, uh, misschien zelfs wel een beetje verstopt. dat zou ook nog kunnen. In ieder geval krijgt hij verzorging en het spel ligt stil op dit moment. Ja, wat gaan we doen? Ga ik terug naar het studio of gaan we het even afmaken? Dat laat ik me even weten, als het zo mist. We gaan uh, terug naar de studio, Joop. Dankjewel. Prima. En mochten verandering komen, dan horen we het wel van je. Ja, absoluut. Oké, okay, dankjewel, Joop Fresh. 1-1 dus de tussenstand. Zodanig gaan we weer naar het Circuitpark Zandvoort toe naar uh, Koordrijen. Het Camper Weekend uh, spektakel op het Circuitpark Zandvoort. En hij heeft een uh, oude uh, persvoorlichter uh, bij de microfoon, zo dadelijk. I got my world. Why should I think about the rain falling? Inside looking outside Vandaag wel heel apart weer. hè? Zo schijnt de zon uh, gigantisch en zo het en zo krijg je een hagelbui uh, op je knars. koordraaier. Jij, ja, Rob? Uh, ja. Een hagelbui? Hier. Ja, een beetje, beetje verfrissend, toch? Ja, ja, ja. Nou, ja. het is alweer over hoor. Het is alweer weggetrokken. Oké. Okay. Nou, je staat uh, op het circuit, Camper uh, Weekend. En uh, ja. ja, je hebt uh, weer iemand bij de microfoon. Nou, ik heb dezelfde persoon... want ik werd straks in de uitzending gehaald door jullie... en uh, toen hadden we geen voorgesprek. De bedoeling was dat we hier in het rondje over het... circuit een voorgesprek zouden houden en daarna het interview. Dus toen zijn we dingetjes uh, vergeten... en die heeft hij me verteld na het interview. En dat vond ik zo interessant. Dat gaan we nog een keertje doen. Um, ik zit dus nu nog in de camper... maar we staan dus uh, nu geparkeerd. En um, nog even voor de luisteraar uw naam. Wout Brinkhuis. Ja, dus Wout Brinkhuis... Uh, de Camper Experience, hoe is dat dan precies ontstaan? Uh, vijf jaar geleden bestond de NKC, de Nederlandse kampeerautoclub, 35 jaar. En dat wilden we vieren. Niet alleen voor onze leden, toen 25.000 30 tot 30.000. Maar ook voor mensen die belangstelling hadden om te gaan camperen. En toen hebben we de handen ineengeslagen met, uh, met het bedrijfsleven. En toen zijn we in Assen hebben de Camper Experience uh, opgezet. Uh, en dat was zo'n mega succes dat vijf jaar later, bij ons 40-jarige jubileum, we nu in Zandvoort zitten met 1500 campers. Ja, als ik dan inderdaad hier een beetje rondkijk, dan uh, staat een hele chicane van het uh, circuit. Die staat helemaal vol met, uh, met campers geparkeerd. Uh, ook hier in, uh, achter de pits. Allemaal leden van de vereniging, begreep ik. Ja, hier op, de, op het circuit en op de boulevard, daar staan 1500 campers. ...waar uh, onze leden in zitten en verder hebben we nog dag- en weekendbezoekers op zaterdag en zondag. En die kunnen natuurlijk ook met de camper komen. Die kunnen hier ook op de camping staan, die kunnen hier uh, ook tussen onze leden vervoeren dus dat, dat kan allemaal. Maar het merendeel zijn leden van de Nederlandse kampeerautoclub En uh, qua activiteiten voor uh, die leden, u vertelde daar straks een heel mooi verhaal over het uh, laten rijden door de vrouw met de camper... Ja. Nou ja, wij hebben in regio Noord hebben wij een, uh, een evenement opgezet. Dat is eigenlijk uh, uit de praktijk voortgekomen. Man en vrouw die hebben allebei een rijbewijs. Ze hebben een auto. Ze rijden er allebei in. Maar op het moment dat de kerven erachter hangt, dan rijdt alleen de man. Nou, dan krijgt hij een verstuikte enkel. En dan moet er een vriend komen of de AMB om ze te repatriëren. Nou, dat hebben wij in Noord bedacht. Uh, dat, dat geldt voor campers ook datzelfde verhaal. Heel veel vrouwen durven niet achter het stuur. Ze hebben gezegd, we gaan een... Uh, we gaan een, uh, een uh, camper een, uh, en dan worden we gestoord door die, die, die, die man daar. We gaan een evenement opzetten uh, waar wij uh, uh, vrouwen, of partners meestal, partners gaan. Uh, uh, uh, kunnen we even opnieuw beginnen? Ja, die man die, uh, die, die zit in de uitzending hier uh, We gaan nogal even een rondje rijden anders. Um, we gaan nog even een rondje maken over het circuit, want we willen wat mensen gaan, uh, gaan rijden met, uh, met de camper, maar dat kan niet, want wij zitten erin. Um, nog even terugkomen tot de organisatie van uh, cursussen. Als u daar uh, aan denkt met die cursussen, dan uh, zijn er behalve cursussen voor vrouwen ook cursussen voor mannen? Nou ja, wij hebben dat bewust niet genoemd, uh, rijvaardigheidstraining voor vrouwen. Omdat het natuurlijk voor een heleboel mannen ook best nuttig kan zijn om uh, nog eens onder leiding van een deskundige rijinstructeur uh, te gaan rijden. Dus vandaar uh, rijvaardigheid voor partners. En dat is een evenement in Noord waar alle leden van de NKC uh, aan kunnen meedoen. En vooral de, de mensen die wel een rijbewijs hebben maar nooit in dat grote voertuig uh, rijden. Uh, is het een, uh, een hard, aardig hulpmiddel om vertrouwd te raken om met dat grote voertuig de weg op te gaan. En dat voorziet in de behoefte, want elk jaar zijn onze evenementen uh, volgeboekt. Ja, want ik zie hier uh, diverse campers staan die, uh, ja, die kosten tonnen, om het zo maar te noemen. Die zijn heel luxueus uh, ingericht. Er zijn ook mensen die kiezen ervoor om een huis te verkopen en dan uh, te gaan leven in een camper. Ja, ik kan het me niet voorstellen als antwoord, maar dat gebeurt dus echt. Ja, er zijn inderdaad mensen die in de, als ze met pensioen zijn, hun willen hebben en houden, verkopen... en hun leven verder voortzetten in een camper en dan door heel Europa reizen... Ja, persoonlijk zou dat mijn voorkeur ook niet hebben, maar goed, ze zijn er. En de, de, de campers, de bouwers, die uh, bouwen de meest mooie en luxueuze campers. En uh, ja, mensen die hebben daar uh, dan belangstelling voor. Ja, ik uh, zag ook bepaalde campers uh, staan, die even het bordje solo. Kunt u kun daar wat over vertellen? Ja, dat is een, uh, een, een hele goede vraag. Je bent... Echtpaar en je hebt genoten van een camper. En uh, als je een camper hebt, dan is dat een manier van leven. Het is niet alleen het kamperen wat je met je camper doet. Maar je gaat naar je kinderen met de camper. Uh, je overnacht erin, zodat als zij studeren en de studentenkamer is te klein... dan kun je in je eigen uh, huisje kun je onder de douche en, uh, en weer lekker naar bed gaan. Je gaat daarna nog een paar dagen naar een museum en zo uh, plak je dagen aan elkaar. En dat is een manier van leven. Dan overlijdt een van de twee... En wat dan? Ja, dan moet je uh, heel veel verkopen aan de camper. Maar een paar uh, leden van de kampeerrotoclub die dat is overkomen, die staken de hoofd bij elkaar. En die hebben denk ik nu een jaar of tien geleden hebben ze de soloafdeling van de Nederlandse kampeerrotoclub opgericht. Daar kunnen alleen mensen lid van worden. Die uh, alleen zijn komen te staan door een scheiding of door een overlijden. En die organiseren met elkaar. De reizen en evenementen. En zo zie je hier op de boulevard ook, nou, ik denk wel, ik heb ze niet geteld, maar toch zeker 70, 80 campers naast elkaar staan met een bordje solo erop. Die hebben dus heel veel steun aan elkaar. En die kunnen daardoor ook blijven leven zoals zij gewend waren met hun eigen partner. Want eens in een camper op vakantie, altijd in een camper op vakantie. Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen. En dan zou ik het niet willen beperken tot alleen de vakantie. Maar veel breder. Als je eens, uh, vanuit uh, Noord-Nederland naar Maastricht naar het museum wil. Dan doe je dat niet op een heen en weertje. Maar dan maak je er een reisje van. En dan ga je een midweekend of een mid arrangement, Of je gaat voor jezelf uh, koppel je iets uh, aan een verjaardag van je broer die ergens anders woont. Je, je gaat een paar dagen op pad. Nou, dat doe je dan met een camper. Want je hebt alles bij de hand. Ja. Dan nog een vraag. U had uh, het over uh, de camperplaatsen in Zandvoort. Volgens mij hebben we hier... geen plaats waar campers kunnen staan. En u wil daar nog een oproepje... voor doen, heb ik begrepen. Nou ja, ik, ik adviseer... elk gemeentebestuur om... camperplaatsen... om het te faciliteren dat er camperplaatsen komen. De gemeenten hoeven dat niet zelf te exploiteren. Maar... Uh, leg ze vooral aan, want een camperaar die wil graag ongebonden... tegen betaling uh, ergens staan. En... Uh, Zandvoort is het een van de gemeenten waar, waar dat nog niet kan. Kijk, er zijn voldoende campings, dat realiseer ik. Maar die campings die zijn zwintersdicht. Van uh, oktober tot en met uh, maart. Nou, dan rijden de campers rijden voorbij. En uit onderzoek van de dat blijkt... dat uh, een camper gemiddeld genomen zo'n 50 tot 60 euro per etmaal uitgeeft. Nou, dat denk dat de middenstand dat graag zou willen meenemen. Dus ik roep alle gemeenten op... ...om uh, camperplaatsen te faciliteren. Ja. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Ik vond het een uh, erg uh, verhelderend interview... ...en ik wil u danken daarvoor. Heel graag gedaan. En wie weet dat Zandvoort toch... Uh, na, de, na deze ervaring... ...van al die campers die uh, Zandvoort overspoeld hebben... ...de middenstand die daarvan geprofiteerd heeft... ...dat de gemeenteraad van Zandvoort nu zegt van... Uh, ...Bingo, we weten nu hoe het moet. Ja. Nou, ik ben ook nog een beetje actief in de politiek... dus ik zal eens kijken wat ik ervoor kan uh, gaan doen. Rob? Ja, dankjewel, Cor. Ja. En uh, nou, heb, heb je al een mooie de... camper uh, uitgekozen? Ja, ik heb er al een hele mooie gezien van 700.000 euro. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, portemonnee uh, opentrekken, Cor dan. Hé, hey, dan komt het helemaal goed. Ja. Nou, dit was dus het interview wat we niet af konden maken. Nou, oké, okay, nou, bij deze. Dankjewel daarvoor. En straks meer vanaf het circuitpark Park Zalvoorts. Maar eerst meer muziek op de zaterdagmiddag hier is Omi. Division. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is. collega Kordraaier met zijn eigen campertje. <laughs> Gezellig koor op de camping. You're de Laura Benneken in self-control, daarvoor trouwens Omi en de cheerleader. Nou, het is tien over half vier. We zijn een klein beetje over tijd. Albert Jung. Ja, maar we, we zijn flexibel. Ja, zo is het, want we hebben voor je de evenementagenda uh, Alleen voor dit weekend even de volledigheidshalve dat omwille van de tijd. Goed, tot de 8 mei bent u nog van harte welkom... Tijdens de, om de overzicht en de toonstelling te bezoeken van Frans Molenaar... in het Zandvoorts Museum. En natuurlijk vandaag en morgen, het was gisteren eigenlijk al begonnen... het NKC Camper Experience op het circuitpark Zandvoort. Dus alle liefhebbers van campers, u bent van harte welkom... op het circuitpark Zandvoort dit weekend... om deze prachtige auto's te komen bekijken. We hebben natuurlijk ook de Havendagen, en dan heb, ik het over de, dan heb ik het over de haven van Zandvoort. De Havendagen wordt een jaarlijks terugkerend evenement dat de haven van Zandvoort zelf organiseert. Deze eerste editie staat in het teken van de Meer. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de website van de haven van Zandvoort, www.dehavenvanzandvoort.nl Gaan we naar morgen? Uh, drie, even kijken, 22, 23. De 23 april is het, en 24 april vandaag en morgen de Art Walk in Zandvoort. Geniet van kunst van internationaal niveau verdeeld over vijf locaties op wandelafstand door Zandvoort bij deze lente, ed, e, e, lente editie exposeren ook diverse bekende gastkunstenaars bij de leden van Zand Kunst en Cultuur. Een drietal restaurants heeft een speciaal Art Walk menu. Meer informatie kunt u vinden op de Facebookpagina www.facebook.com/zandkunstencultuur. www.facebook.com/zandkunstenkunstencultuur. Wat een woord. Goed, gaan we naar vanavond. Dan is het tijd voor live blues de Vintage Brothers en dan hebben we het over de Williams Pub. De Vintage Brothers zijn een uniek bluesduo die sinds 2004 optreden in kroegen, lokale festivals en zelfs huiskamers voor en voor van en voor de bluesliefhebbers. Het begint vanavond allemaal om 8 uur en duurt tot 1 uur vannacht. Morgenochtend bent u van harte welkom om weer heerlijk te gaan wandelen de 10.000 stappen van de Zandvoort. Het startpunt is zoals vertrouwd van Anytime de Oude Halt. En uh, de deze keer is het uh, trouwens op het circuitpark Zandvoort. En dat is van 10 uur tot half 12. Meer informatie kunt u op de website vinden van www.circuitparkzandvoort.nl. En er is ook een heel mooi zee-evenement. Elk jaar organiseert IVN Zuid-Kennemerland een leuk zee-evenement... waar kinderen en hun ouders veel kunnen doen en beleven. Ook dit keer is er op zondag 24 april van 12 uur tot 4 uur een levende haven. Alles met de neus ontdekken, dobbelen, knutselen met strandvondsten en een tentoonstelling. En misschien wil je wel weten hoe een schelp ademt, eet en poept. Rond half één wordt er gevist met de kor. Dat is een sleepnet... Wat je met elkaar voorttrekt, waarna de vangst wordt bekeken. Alles met de neus. Ga gezellig langs op zondag 24 april van 12 tot 4 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. Locatie op het strand bij het Jutters Museum. En wil je meer weten, bel dan even met Siska Klarenbeek 023 584 8789. Tussen 6 en 7 uur. Gaan we naar de zondagmiddag. Morgenmiddag, iedere laatste zondagmiddag van de maand... bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Dit keer een uh, optredens van onze docenten Onno van Dijk en Wout Agen... die aandacht besteden aan Beatles en Blues. Iedereen is van harte welkom en er is altijd... de toegang, zoals altijd, is gratis. Van 4 tot 6 uur Studio Anthony aan de Oosterparkstraat 44 te Zandvoort. En uh, vanaf 4 uur bent u ook van harte welkom bij Talassa aan Zee... want dan wordt weer 2 uur heerlijk... Muziek gemaakt. Het belooft een spannend optreden... te worden aanstaande zondag bij Talassa en wel in het Juttertje, het bargedeelte van Talassa. Uh, het zeer gemelleerde gezelschap van uitstekende muzikanten... voor deze sessie samengesteld door drummer Menno Veenendaal... is van alle markten thuis. Te beginnen bij Rines Groeneveld. Rienus is wellicht een van de meest opmerkelijke saxofonisten van Nederland. Zijn vele fans in binnen- en buitenland kennen hem als de altijd met veel inzet spelende rasartiest... met een repertoire van traditionele jazz tot boogie-woogie tot funk. Dat allemaal vanaf 4 uur tot 6 uur... morgenmiddag aan Strandpaviljoen, Talassa, Boulevard Bernard strandafgang nummertje 18. De entree is zoals altijd gratis. Dat was hem. Dat was hem. Nou, wil je het even een beetje nalezen? Ga dan ook eens kijken op onze CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store.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 zonder besluit. Jij mag nemen zonder te vragen. Wordt veroverd zonder te jagen. Jij maakt fusie zonder verwijten. Overtuigen zonder te pleiten. Het is muziek in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 Zag je me in en uh, Droomscenario. Nou, van België gaan we over uh, naar uh, Duitsersveld. De tweede helft van de wedstrijd van uh, vanmiddag. De wedstrijd SV-Zandvoort 1 tegen ASV-Arsenal. Maar voordat we daaraan beginnen, Joop... want volgens mij uh, spelen de veteranen 1 vandaag ook thuis... tegen Sporting-Martinez. Uh, Weet jij trouwens uh, wat, uh, wat uh, daar de tussenstand van is? Nee, natuurlijk niet. Ik zat niet te kijken, nee, op. Nee, maar ja, je, misschien krijg je het te horen van een, een smits nee. of zo. Of, uh... Nee, dan had ik het wel had ik het doorgegeven. Ja, Oké. Okay. Uh, de heren hadden haast om binnen te komen. Op dat moment was net die uh, verschrikkelijke hagelbuit. Dus uh, geen tijd om te babbelen. Gingen meteen naar binnen toe. Uh, overigens is het nu weer het mooiste weer van de wereld. Het waait weinig. Bijna niet, moet ik zeggen. En Zandvoort, ja, dat zit niet lekker in zijn vel. Arsenal, is um, echt meer, um, ja, feller. Het is meer op de bal. En uh, Zandvoort krijgt daardoor heel weinig kansen om uh, bij het doel van de tegenstander te komen. Nu is er een vrije bal voor Zandvoort. Naar, je je neemt u naar Ronald Kales. Kales legt hem breed naar Patrick van der Oort. Van der Oort legt hem terug. Daar gaat het Boy Visser. Visser naar uh, even kijken. Milan Berk per hele kant. Daar gaat Boy uh, Patrick Kopen, van der Oort. En hoe rakelings, rakelings. Het is geen halve meter dat met hij naast de plaatsing Hij kwam vrij, speelde zich vrij. Dat is heel mooi haalt uit, maar het is soms nog niet helemaal op scherp. Hij heeft natuurlijk ook ja, dik een jaar niet echt kunnen spelen en is nu aan het terugkomen. Hele harde werken, dat weten we. En uh, ja, hij verdient eigenlijk uh, beter. Goed, bal is nu uitgenomen door de keeper van uh, Arsenal. En dat doet, hij, dat doet hij heel netjes. Uh, doet mooi in de voeten van een van zijn uh, teammaatjes. En uh, Arsenal is zwaar in, het, in de aanval. En daar is, even kijken, die Luiten. Luiten die kan uh, pakken. Nee, Mitsen Brouwseel. Die, uh, die kon de bal afnemen. Maar het is al ondertussen al weer kwijt. Arsenal zit gewoon veel veller op die bal. En heeft die bal sneller dan de Sandvoet hem uh, heeft. En uh, proberen nu een aanval op te zetten. De bal gaat nu door het midden. En daar is uh, Peter van der Oort die die bal... Heel makkelijk kan onderscheppen. Legt een breedte Max Aardewerk. Aardewerk gaat een beetje draaien. Speelt dan uh, Ronald Kalis in. Kalis probeert die bal vooruit te spelen. Gaat niet goed. Dan wordt er weer onderschept door Arsenal. Uh, dat is uh, nu weer Arsenal. En dat wordt teruggespeeld op de keeper. Heel rustig aan. Heel relaxed. Uh, Arsenal heeft uh, in principe toch al tijd. Want die is, ja, je speelt toch tegen de nummer 2. En als je dan het punt mee kan nemen. Dan heb je het echt niet slecht gedaan. <coughs> Pardon. En daar gaat zonder weer. Patrick van der Hoort. Uh, ook terecht. dan. Die wordt daar... Neergelegd, behoorlijk neergelegd. Maar <coughs> niet uh, behoorlijk genoeg om uh, daar een uh, gele kaart voor te tonen. Er is wel een verzorging nodig. Nou, het is stil op dit moment. We spelen in de 59e minuut. En Santos nog 1-1. In de wedstrijd stond voor tegen Arsenal ASV. Dankjewel Joop. En uh, straks gaan we weer terug bij Joop Fres voor het vervolg van deze wedstrijd. Nou, Job zei het al, het weer is inderdaad weer lekker opgeklaard hier en zo voort. Het zonnetje schijnt, wat willen we nou nog meer op deze zaterdagmiddag? En maandagmorgen, ja, dan weet ik niet hoe het weer gaat worden. Maar dan kan je wel herhaling horen van dit programma. Could see the truth than this love I have inside is everything it seems but for Zouden er nou echt mensen zijn die eh, niks aan de muziek van Eric Clapton vinden? Ja, ik kan het me niet voorstellen. Jordan change the world's bij CFM. Wat een drukte op de wegen. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, is het een beetje chaos, uh, Albert-Jan? Ja, wie vanmiddag nog een kijkje wil nemen bij het bloemencorso... kan beter de helikopter nemen en de auto thuis laten. Het is extreem druk in de bolle streek, laat de B weten. Op het bloemencorso dat van Noordwijkerhout naar Haarlem voert... komen jaarlijks een miljoen toeschouwers af. Vanwege de drukte is de N208 tussen Sassenhein en Haarlem... in beide richtingen afgesloten. Om de stoet doorgang te kunnen geven... worden verschillende wegen op de route afgesloten. Vanavond om half tien komt de kleurrijke stoet pas aan in Haarlem... maar vanaf drie uur vanmiddag zijn er al verschillende afsluitingen in de stad. Zo is de gedempte Oude Gracht tot zondagavond 11 uur afgesloten... voor al het verkeer. Dit geldt ook voor de Nassau-laan, die vanaf het nassau tot en met de Raaks wordt afgesloten. Alle daarop aansluitende zijstraten worden ook afgesloten, laat de gemeente weten. Topdrukte op de Keukenhof. Ook bij de Keukenhof in Lisse is het topdrukte. De parkeerplaatsen zijn inmiddels zo vol dat er geen auto meer bij kan. Bezoekers die nu nog aankomen worden regelrecht teruggestuurd. Zo drukte dus op de wegen hier rondom Zandsvoort. Tot zover alweer uur 2, Albert -Jan. Ja, het vliegt weer voorbij, hè? Het vliegt voorbij. Ja, wat gaan we doen trouwens met het uh, gedicht van de dag? Weet je het al, of niet? Ja, ja, ja, ja. Oh. Ik wil je terug. Ik wil je terug. Die hoor je <laughs> straks zo rond en nabij. Kwart voor vijf bij CFM Salvoort. Nogmaals, een hele goede middag. Leuk dat je luistert. En geniet van wat wij brengen op de radio. En niet alleen uh, lokale en regionale informatie... maar ook heerlijke muziek. Wat dacht je van deze van Jermaine Stewart? Nou, oh.